8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Evacuatie in Groningen vanwege hoogwater. KNMI waarschuwt voor extreem weer. En een meerderheid Duitsers noemt president ongeloofwaardig. Door het extreem hoge water bij Tolbert in Groningen... dreigt daar het water over een dijk te lopen. De mogelijkheid bestaat dat de dijk doorbreekt... maar de kans daarop wordt inmiddels klein genoemd.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 De veerdiensten naar de Waddeneilanden varen met een aangepaste dienstregeling. Op Vlieland wordt helemaal niet gevaren. De Rijkswaterstaat heeft voor grote delen van Nederland een waarschuwing voor hoogwater afgegeven. Dat hoogwater wordt veroorzaakt door de noordwesterstorm die vannacht over de Noordzee raasde. Eerst werd alleen een waarschuwing gegeven voor de kuststrook tussen Goeree-Overflakke en Kalanshoog. Dan kwamen later ook de kop van Noord-Holland, Texel, Friesland en een deel van de afsluitdijk bij. In de loop van de ochtend stuurt Rijkswaterstaat een waarschuwing naar Groningen. Bij een hoge waterstand worden altijd de beheerders van de waterkeringen geïnformeerd, zegt Rijkswaterstaat. Alarmerend of uitzonderlijk is de situatie niet, want de verwachte waterstand van ongeveer 2,30 meter komt gemiddeld, eens in de twee jaar voor. Bij Rotterdam wordt een waterstand verwacht van 2,40 meter boven NAP. Dat is nog niet hoog genoeg om de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg te sluiten. Dat gebeurt bij een stand van 3 meter boven NAP.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 Morgen vrijdag, dan wordt het een stuk droger en rustiger. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land moet het verkeer de komende uren rekening houden... met zware windstoten. Ik begin met de A15 Nijmegen ro richting Rotterdam. De weg is dicht bij Gorkum na een aanrijding met meerdere auto's. Tussen Afrit Leerdam en hardingsveld giesendam staat nu 6 kilometer file. Verkeer richting Rotterdam-Den Haag kan het beste omrijden... via Utrecht over de A2 en de A12. Verder files op de A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer. Een spoedreparatie op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam 8 kilometer. Een aanreding op de A27 Breda Utrecht bij Nieuwendijk 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Uw klant blijft klant. Met CRM software van Archie. Mijn privé mening over private banking...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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. De morgen u heeft het wel gehoord. Het hele land krijgt te maken met het slechte weer. Met felle buien en hevige windstoten. En de kustgebieden, Friesland en dan vooral Groningen... heeft te maken met hoog water. Heel veel meer water kunnen ze daar niet meer kwijt. Zodat het nu bij Toelbert over de dijk dreigt te komen. En dat betekent de evacuatie van bewoners en vee uit de polder achter die dijk. De realiteit is natuurlijk, we staan, zoals we hier nu staan... staan we nog redelijk met droge voeten. En het is donker. Dus de impact van de situatie is nog niet zo goed te zien. Dat is de burgemeester van Leek Hoekstra. Dat betekent een grote operatie en de provincie heeft nog meer problemen. We nou, hebben nu contact met de Groningse burgemeester... en voorzitter van de Veiligheidsregio, Peter Reewinkel. Meneer Reewinkel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op het ogenblik bij Tolbert, bij die dijk? Ja, wij moeten uh, rekening houden met een situatie... waarbij het water over de dijk, over de kade heen gaat vandaag... Uh,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 Peter Reewenkel, burgemeester van Groningen... en voorzitter van de Veiligheidsregio. Sterk ermee en hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Gelukkig maar eens even kijken in Tolbert. Daar is onze verslaggever Karin Albert. Um, Karin, heb jij nog droge voeten? Ik heb nog droge voeten, hoewel ik wel in de weilanden om me heen zie... dat hier en daar wel uh, plassen water staan. Dus het is waar, die grond is flink verzadigd. En dat is natuurlijk ook het probleem, dat als hier op een gegeven moment... Uh, nog meer regen gaat vallen, het water in die kanalen, in die sloten... allemaal maar blijft stijgen en met alle gevolgen van dien. Um, ik sta op het kruispunt waar zo'n 1500 meter verder op die dijk ligt... waar het allemaal om gaat. Uh, om 11 uur ongeveer, dan zou het moment zijn dat... of het water over die dijk gaat zijpelen... Of, in het slechtste geval, die dijk doorbreekt. En ja, wij kunnen, ook al willen we dat, eh, niet dichterbij komen. Want er is nu net pontificaal een soort ME-busje, een een ME zo'n blauw busje... van de politie neergezet, midden op het kruispunt. Die de weg afsluit, die dus richting de dijk, richting dat water gaat. Dus nou, verder dan dit mogen we niet komen. En eh, ja, hier is het... Eh, hier zijn de voorbereidingen in volle gang. En ik ben net even de stal binnengelopen van boer Dijkstra. Die zit hier uh, ter hoogte van het ME-busje. En uh, terwijl ik zo kijk, zie ik daar uh, de koeien lopen. En ik vroeg aan de boer wat hij hier nog deed. Maar, uh, ja, het is een spannende dag vandaag. Ik proberen gewoon onze eigen dingen te gaan doen. We maken... Moet je de dieren niet inladen en wegwezen? Uh, wij hebben een relatief uh, hoge, uh, hoge locatie hier. Uh, wij gokken erop uh, dat de uh, stal uh, uh, boven water blijft. En uh, wij hebben nou net de loonwerker uh, ingeschakeld. Die is hier zojuist gearriveerd. Die gaat een uh, dijk bouwen uh, om onze voeropslag. Is uh, met zandzakken of zoiets? Uh, nee, ze kan gewoon met een kraan, een rupskraan erbij. En uh, ja, het belangrijkste is gewoon om nou, uh, het voer veilig te stellen voor, voor de koeien. Dat de koeien gewoon kunnen eten en drinken. Dat is onze prioriteit nu. Hoeveel koeien heeft u hier? Uh, 180. Ja. En nee, die krijgen niet zomaar weggereden? Nee, en uh, dat uh, gewoon voor het welzijn van de koeien. willen we ook de koeien niet aanvoeren, want dat neemt enorme uh, stress met zich mee. En dat is gewoon hetgene wat er echt wil voorkomen. Uh, maar als het echt uh, zover is dat we niet anders kunnen, dan zal dat moeten. Maar gaan we. Is het dan niet te laat? Als om 11 uur de dijk onverhoopt echt door zou breken? Ja, maar dan uh, moet je eerst nog zien van, uh, wat gaat het precies doen. We, we verwachten gewoon dat, uh, dat deze stal gewoon boven water blijft. Uh, Ook bij een dijkdoorbraak. Ja, ja. ja daar, daar, zou het hier ongeveer een halve meter hoog komen staan, ja, heb ik me laten dat, vertellen. Uh, dat klopt. En, uh, maar we gaan ervan uit dat de stal dus precies uh, boven water blijft. Daar gokken we op. Uh. Wat heeft u nou nog veel overleg met collega-boeren? Gewoon, wat doen we? Gaan jullie weg? Gaan wij weg? Wat doen we? Ja, nou, mijn vader probeert mensen te bereiken. Maar ja, die zijn ook druk met hun dingen aan de gang. Dus uh, ja, we hebben niet goed uh, collega-boeren kunnen bereiken. Maar uh, ja, we zijn vooral met onze eigen dingen uh, bezig, zoals zo zij ook met hun dingen bezig zijn. Uh, ja, het enige van mijn vader zegt van ja, toen in de oorlog, is hier heeft hier uh, ook een dijkdoorbraak geweest. En dan uh, zegt vader van ja, toen is onze stal dro droog blijven staan. Dus uh, dan daar gakken dan maar af. Karen Alberts in de polder achter de dijk bij Tolbert. We gaan maar eens even kijken naar de weersverwachting voor vandaag. Johnny Willemsen van Weer Online, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit verder voor vandaag? Wat, wat kunnen we nog verwachten? Uh, ja, we kunnen uh, vooral in het noorden van het land straks weer een windtoename verwachten. Uh, wind is nu westelijk en tijdelijk even wat minder. Maar die draait aan het einde van de ochtend uh, begin van de middag weer naar noordwesten en neemt weer toe tot stormkracht. Uh, heel veel regen valt er niet meer. Een uh, paar losse buien met een klap onweer, misschien uh, wat een hagel. Maar uh, hele, geen grote hoeveelheden in ieder geval. Nou, dat is goed nieuws in ieder geval voor Groningen en Tolbert. En de kustgebieden, Rijkswaterstaat waarschuwt daar. Hè? Uh, KNMI ook, geeft zelfs code oranje af voor de, de, wind, de windstoten, de kracht van de wind. Hoe, hoe heftig is het daar? Uh, ja, nou klopt. Uh, uh, in ieder geval de provincies uh, Noord-Holland, Friesland en Groningen... die zullen ja, vanaf een uur of elf, denk ik, uh, en dan ook uh, yeah, tot het uh, tot begin van de middag... een uurtje of twee, beetje die periode... Uh, zullen ze weer windstoten kunnen krijgen boven de 100 km per uur. Dus tussen de 100 en 110. De uh, rest van het land blijft onder de 100. Dus die, die code okay. oranje is echt voor de windstoten boven de 100 km per uur. Zo, nou dat, is, dat is hevig. En uh, wat wordt er verwacht voor de rest van de week? De rest van de week. Uh, nou ja, het weekend uh, ja, morgen valt het eigenlijk wel mee. Morgen uh, een enkel buitje, maar ook uh, behoorlijk wat zon. En uh, ja, redelijk wat wind. Maar ten opzichte van vandaag valt het mee. En uh, uh, zaterdag is het gewoon weer echt herfst. Met, uh, met weer meer wind en uh, weer een flinke postje regen. Uh, daarna weer even wat rustiger. Maar midden volgende week is het eigenlijk gewoon weer herfst. In ieder geval, mm. één ding is zeker: winter komt er voorlopig niet. Nou, dankjewel hoor. Johnny Willemsen van Weer Online. Okay. We ook ander nieuws. Straks in Zweden gaan we het hebben over een nieuwe godsdienst. Daar in Zweden is die erkent het kopimisme. Hm? Kopimisme. Dat doet Jolanda van der Velden niet aan. Tenminste, denk ik niet. Bij de ANWB, de files vallen het wel mee, want het is nog vakantie, Jolanda, Maar het is wel handen aan het stuurhouden. Dat is het. Er staat nu 21 kilometer bij elkaar. Ik wil wel weten wat het kopiisme is zometeen. Dan krijg je het te horen. Ja, uh, De grootste problemen zijn nu op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. De weg is dicht bij Gorkum. Daar was een aanrijding met vijf auto's. Inmiddels vanaf de afrit Leerdam tot aan Gorkum 6 kilometer. Parkeer uh, richting Gorkum kan het beste omrijden... Uh, via Rotterdam-Den Haag? Nee, ik zeg het verkeerd. Verkeer op weg naar Rotterdam-Den Haag op die A15 kan het beste vanaf Knopendel al omrijden. Volgt dan de borden Utrecht de route over de A2 en de A12. Andere aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht... bij Nieuwendijk staat 4 kilometer, daar is de reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou ja, dan hoort nog even wachten, straks meer over dat kopiemis maar eerst naar Duitsland. De aftreden doet hij niet, maar wel heeft de Duitse president Wolf... gisteravond in een televisie-interview gezegd dat het fout was. Dat hij, de hoofdredacteur van Bild-Zeitung, heeft gebeld. De aanroep bij de chefredacteur van Bild-Zeitung... Uh, was een schwerer Fehler, uh, die me leid doet für den ich mich entschuldige und äh, halte das für meinem eigenen für mein eigenes Amtsverständnis nicht vereinbar. Oké, okay, telefoontje naar de hoofdredacteur van Zuid. Zeitung was een grote fout... waar ik spijt van heb en waarvoor ik mijn excuses aanbied. Het is niet verenigbaar met het ambt van president, zegt Wolf. De Duitse president belde met Beeld om de publicatie van een artikel... over een omstreden lening voor zijn huis tegen te houden. Maar verder had hij toch ook nog wel veel verontschuldigingen voor zijn gedrag... gisteravond in dat televisieinterview. En daarom vertelt correspondent Wouter Meijer dat de zaak hiermee allerminst uit de wereld is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 Nu is alles van innen naar boven en omgekeerd gewendet. En uh, man moet zich dan ook vragen uh, of het niet dan ook... Uh, irgendwann uh, accepteerd wordt... ...dat ook een bundespresident uh, een privates leven hebben. Hmm. Oké, okay, nou. Um, wat denk jij? Is, is wel voor het Duitse publiek nog aanvaardbaar als president... ...als je ook hoort hoe de oppositie reageert, hoe de media reageren?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 8 minuten voor half 9 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gisteren was precies een jaar geleden dat Koen Moulijn overleed. Legendarische linksbuiten blijkt ook na zijn overlijden... nog mateloos populair onder de supporters van Feyenoord. In het bijzijn van de weduwe van Koen, Adrie, uitdachten honderden supporters hem. Ze maakten een tocht van het jeugdcomplex Varkenoord... naar het standbeeld van Moulijn voor de Kuip.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 En over Fred het en onze club. Zijn acties, ze doen, ze hele doen en later, Zijn karakter. Het is een zag mens.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 Slaggever even Ruperti die van RTV Rijnmond was bij de gedenking van Koen Molijn. Vijf minuten voor half negen u luistert naar de NOS Radio 1 journaal. Tijd voor het kopimisme. Zweden moet het walhalla worden voor internetpiraten. En die hebben daar dus het kopimisme geïntroduceerd. Dat is een godsdienst die nu ook officieel wordt erkend. Dat betekent onder andere dat kopimisten, priesters, mensen mogen trouwen. Hoewel dat op zich natuurlijk bijzonder is, zal het de kopie misten daar vast niet onbegonnen zijn, vermoed ik zo. Maar correspondent en Dirk Evers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor geloof? Ja, het is een congregatie zoals hij zelf zegt. Van mensen die geloven in het verspreiden van ja, uh, informatie die eigenlijk uh, zijn voortgekomen uit de Piratenpartij, die in Zweden bestaat al een aantal jaren en die ook twee leden in het Europees parlement heeft. En die vindt dat de Europese wetgeving op het vlak van copyright verouderd is. We zouden met z'n allen bestanden moeten kunnen uitwisselen voor privédoeleinden. Dus het downloaden van bestanden, dat zou niet strafbaar mogen zijn. En daar is deze kerk uit voorgekomen deze... Geloofsgemeenschap. Ze hebben al een jaar geijverd om een geloofgemeenschap te, op te richten. En dat is nu kort voor kerstmis dan ook erkend door de Zweedse staat. Ja. Maar nou kun je allerlei verenigingen of instellingen oprichten. Waarom is er gekozen om een, om een godsdienst op te zetten? Ja, je kunt je afvragen of het een beetje een ludieke actie is, of dat het ook een politiek doeleinde heeft, maar de kopimisten zelf die zeggen dat dit initiatief nodig is, dat zij dus deze congregatie oprichten, omdat informatie heilig is, informatie is een waarde, en wordt in de maatschappij niet zo erkend. En ja, in Zweden is het mogelijk om, om allerlei godsdiensten erkend te krijgen. De Zweedse Lutherse kerk is in het jaar 2000 eindelijk gescheiden van de staat. En sindsdien kijkt de staat erop toe dat wie dat wil een geloofsgemeenschap uh, kan oprichten. Er moet dan gewoon voldaan worden aan een aantal formele eisen, maar waarin je gelooft, dat laat de staat aan iedereen over. Okay. We hebben de kopimisten veel beleidende volgelingen in Zweden. Nee. Ze zeggen zelf dat ze 3000 leden hebben in een tiental landen. Aha. Maar de leden zijn in Zweden als, alleszins niet toevallig allemaal lid van de piraatpartij. Dus precies die partij die ervoor opkomt om de auteursrechten radicaal te hervormen. Ja, en ik neem niet aan dat ze nu in een kerk bij elkaar gaan komen. <lacht> wel, ze moeten een adres hebben. Ze moeten ook religieuze activiteiten hebben. Dat zijn eisen. En daarom heeft het ook drie keer, moesten ze drie keer een poging doen om erkend te worden. Dus ze zullen toch wel activiteiten hebben. Maar... De afgelopen tien jaar sinds die nieuwe wet, uh, wat betreft de registratie van geloofsgemeenschappen, werd ingevoerd in Zweden, zijn er een hele hoop geloofsgemeenschappen ontstaan en vele daarvan zijn na een aantal jaren ook verdwenen. Ik moet nog even erbij uh, zeggen dat de Kopimisten zijn opgericht door een studentfilosofie en veel van die geloofsgemeenschappen zijn door studenten opgericht de afgelopen tien jaar. Ja, en behalve de leden van het Kopimisme, wat vinden de andere Zweden van deze nieuwe religie? Ik heb eigenlijk nog weinig reacties daarop gehoord. Dus zij zelf zijn natuurlijk blij en maken het nieuws uh, bekend in heel de wereld. Ze zeggen ook dat is, dat is een van onze doeleinden te missioneren. Dat informatie heerlijk is. Uh, maar je hebt anderzijds ook in, in, in Zweden en in Scandinavië ook erkende geloof, het erkende geloof van de oude Germaanse godsdienst. Het geloof in Freya, in Wodan en zo verder. Dat is in 2003 erkend.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 Evacuaties in Groningen door hoogwater en Nederlanders somber over de financiële toekomst. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Bij Tolbert in Groningen dreigt water over een dijk te lopen. Het is de dijk van de polder Tolberter Petten. De mogelijkheid bestaat dat de dijk doorbreekt, maar de kans daarop wordt klein geacht, zegt burgemeester Reewinkel van Groningen. Het lijkt erop dat deze morgen sprake zal zijn van het overstromen van de kade, van de dijk. En er is een kans dat er een dijkdoorbraak zou kunnen zijn. Een kleine kans, denk ik. Maar u zult begrijpen dat je op zo'n mogelijkheid uh, moet uh, prepareren. De brandweer is bezig met de evacuatie van zo'n 100 bewoners uit de buurt. In de buurt van de dijk staan zo'n 20 boerderijen. Maar niet alle boeren willen weg. Daar hebben we geen zin in. Uh, wij proberen eerst met wat noodmaatregelen te voorkomen proberen voer veilig te stellen we gaan hierna op kleine dijkjes doen op dat het voer dus droog blijft een boer gaat niet van zijn hand zonder zijn vee nee nee dat is onze eerste zorg ja nee want de politie zegt ook jullie zijn belangrijk in de vee nee bij ons is vee belangrijker wij zelf kunnen zo een oude stap bij spreken zijn zo weg om de stijging van het waterpeil tegen te gaan... wordt veel landbouwgrond onder water gezet. Het oogwater wordt veroorzaakt door de storm die vannacht over de Noordzee raasde. KNMI waarschuwt in de kustprovincies nog steeds voor extreem weer. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code oranje. Op Schiphol zijn vanwege de harde wind zeker 15 vluchten geannuleerd. De veerdiensten naar de Waddeneilanden varen met een aangepaste dienstregeling. En op Frieland wordt helemaal niet gevaren. In Baghdad zijn bij vier bomexplosies zeker dertien mensen omgekomen. Er zijn ook berichten over zeker 22 doden. De aanslagen waren in Sjiitische wijken. De eerste bom ging af bij een bushalte in Sadr City... waar ochtends veel arbeiders sa samenkomen. Acht mensen werden gedood en tientallen mensen raakten gewond. Bij een tweede aanslag in Sadr City viel één dode. En een paar uur later gingen in een Sjiitische wijk in het noorden van Bagdad twee bommen af en daarbij kwamen zeker vier mensen om. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een derde van de Nederlanders dit jaar een verslechtering verwacht. Vooral lager opgeleide en laagbetaalde zien hun financiële toekomst somberder in. Ook nemen volgens het planbureau de zorgen over de economie toe. 73% van de Duitsers vindt dat president Wolf moet aftreden. Ze vinden hem ongeloofwaardig, blijkt uit een peiling van de ARD. De president ligt onder vuur vanwege een omstreden lening en omdat hij publicaties daarover probeerde tegen te houden. Wolf zei gisteravond dat hij niet aftreedt, ook vanwege de vele steun uit de bevolking. Den ich hatte die ganzen Wochen über große Unterstützung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, meiner Freunde, auch der Mitarbeiter. Ich nehme meine Verantwortung gerne wahr. Ich habe sie voor vijf jaren übernommen en ik möchte nach vijf jaren een balans voorleggen dat ik een groter, succesvolle president was. President Wolf van Duitsland. De 15 Pakistanse militairen die vorige maand door de Taliban werden ontvoerd, zijn dood.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 Bij elkaar eh, 12 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Hoogmaarde 2 kilometer. De A15 Nijmegen richting Rotterdam is dicht bij Gorkum. Tussen Afrit-Leerdam en Gorkum staat 7 kilometer. Verkeer kan er alleen via de op- en de afrit langs. Heeft te maken met een aanrijding. Bent u onderweg naar Rotterdam-Den Haag kunt u het beste omrijden... vanaf Knopendel via Utrecht over de A2 en de A12. Verder een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hanke-Nieuwendijk 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ook het komend half uur praten we weer bij over het noodweer en de waterstand. Ja, en in Groningen, de provincie Groningen, is zoveel water dat het over de dijk bij Tolbert dreigt te komen. Karen Alberts, onze verslaggever, is daar in de buurt, in de polder, achter die dijken. Karen, het komt er nog niet overheen, hè? Nee, vooralsnog niet. Um...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 daar waar ik sta, uh, bij dit bedrijf, hebben ze ervoor gekozen om het niet te doen. Die boer hebben we daar straks even in de uitzending gehoord. Die zegt, ja, wij liggen relatief hoog. Uh, de vorige keer dat hier een dijk doorbrak, en dat was in de Tweede Wereldoorlog, hebben wij het droog gehouden en we gokken erop dat het deze keer ook zelfs bij een dijk doorbrak. Uh, droog blijft. Dus nou, die man neemt de gok. De boeren die iets noordelijker zitten, dus wat dichter bij het water... en waar in het geval van een dijkdoorbraak het water uh, behoorlijk hoog kan komen... Uh, ja, die, die zijn nu wel bezig met uh, evacueren. Maar uh, ja, het moet gezegd vanaf het punt waar ik sta... Uh, er is hier veel bedrijvigheid, politie, ME... Uh, busjes rijdt hier nu net voorbij en um, vrachtwagens, ik zag net een grote wagen met paarden uh, voorbij komen. Maar uh, ik heb nog geen wagens met koeien gezien, maar dat schijnt dus wel een eindje verderop uh, te gebeuren. Oké, okay. hey, zegt die, die uh, mensen die jij spreekt, uh, de Groningers uh, die we hebben gehoord in de uitzending, die zijn ontzettend nuchter. Hè? Die reageren allemaal heel ja. rustig, we zien het allemaal wel, het zal wel meevallen, hebben we wel eerder meegemaakt. Geldt dat voor iedereen daar? Nou, in al diegenen die ik gesproken heb, daar is het, ja, die zijn opvallend uh, rustig. Um, ja, of dat zo blijft, dat, dat moet maar blijken natuurlijk in de loop van de dag, uh, afhankelijk van wat er dan met die dijk gaat gebeuren. Maar over het algemeen is men van het hoofd koel cool houden en uh, voorbereiden wat je kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld die boer, die dus uh, wel blijft zitten op zijn boerderij, heeft wel een aantal loonwerkers uh, opgetrommeld die nu bezig zijn om uh, een soort dijkje op te werpen rond de voederkuil. Want hij wil niet dat de voorraad voor zijn koeien nu onder water komt te staan... waardoor hij geen eten meer heeft voor zijn dieren. Dus op die manier bereidt hij wel voor. En straks heb ik ook nog gesproken met de burgemeester van Leek, meneer Hoekstra. En ik heb hem ook gevraagd hoe rustig hij eronder bleef. Nou, hij was ook al een hele tijd in de weer...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 Waar, het, waar het, wel, het water wel terechtkomt, maar niet uh, tot twee meter hoogte. Dat is meer in noordelijke richting. Nou, dus uh, dat gaan we dan maar afwachten hoe het, uh, hoe dat verder gaat. Ik sprak overigens net wel een woordvoerder van de brandweer. Die heeft nu van uh, een aantal van mijn collega's en mijzelf ook het verzoek gekregen of we echt niet wat dichterbij kunnen komen bij die dijk uh, om een blik te werpen op het hoge water. En hij zou kijken wat er mogelijk is. Dus nou met een beetje geluk gaat dat nog lukken voor half tien. Oké. Okay, en dan hopen dat het meevalt met de regen die later vandaag zal vallen. Karen Albers was dat in Tolbert. Ook in de stad Groningen hebben ze te maken met hoogwater. Groningen Museum werd zelfs bedreigd. Of wordt misschien zelfs bedreigd. Ze hadden wel een goede nacht gehad, hoorden we al eerder deze uitzending. Rink Kamer is bij dat Groningen Museum. Want Rink, daar werd nog overwogen om te ontruimen. Gaan ze dat, dat doen? Dat klopt. Uh, nee, dat gaan ze vandaag in ieder geval niet doen, horen we net. Ik ben ook in de hal van het Groningen Museum, dat is ook uh, eenvoudig te bereiken. En ik kan door de ramen heen naar het water kijken. Ik zie dat de afvoer heel hard uh, werkt. En uh, dat uh, het water nog wel, nou wat zal het zijn, 10, 15, misschien wel 20 centimeter onder de ramen staat. Dus, Willemien Bouwers van uh, het Groningen Museum, er is zojuist besloten om het niet te doen. Um, daar had u al op gerekend eigenlijk. Nou, we wisten het eigenlijk niet. Het was uh, afwachten uh, op het advies van het waterschap. En uh, ja, we hebben het wel uh, positief uh, ingeschat. Dus we hebben uh, besloten om vandaag in ieder geval nog niet te gaan ontruimen. Aan het eind van de dag krijgen we een nieuw advies. En uh, dat advies geldt voor morgen. Dus aan het eind van de dag uh, beslissen we of we morgen gaan ontruimen. Heeft het waterschap al iets laten doorschemeren over morgen, over de situatie, over het weer? Ja, ze verwachten dat het water uh, morgen wel behoorlijk gaat stijgen. Dus uh, ja, het is heel spannend. En dan gaat u dus vanavond een beslissing nemen of, u morgen, of gaat het weer hetzelfde als vandaag? Dat u morgenochtend om 8 uur zegt van nou, uh, we gaan wel of niet ontruimen. Nou, we krijgen dus aan het eind van de dag een nieuw advies. En uh, ja, iedereen staat klaar om, uh, om te helpen met ontruimen. Dus uh, ja, zodra we het advies krijgen om te gaan ontruimen, dan beginnen we daar meteen mee. En wat, wat moet u dan ontruimen? Uh, om te beginnen de uh, wintertentoonstelling van Azadin Alaya. Dat is een modetentoonstelling. Kleding dus? Ja, kleding ja. inderdaad. En uh, schilderkunst van uh, Jan Altink. En een deel van de eigen collectie. Nou is het heel vervelend, hè? want u heeft hier net een hele grote renovatie gehad, verbouwing. En dan gaat dit gebeuren. Kan het museum dit eigenlijk nog wel hebben? Uh, ja, op zich uh, wel. Het is natuurlijk heel vervelend. En vooral omdat we, ja, zolang we gesloten zijn, kunnen we niet, uh, niet open zijn voor bezoekers. Dus ja, ontruimen is ook het laatste wat we, wat we willen doen. Dus vandaar dat we vandaag gewoon open zijn en iedereen is van harte welkom. Nou, dat kan het Groningen Museum wel even gebruiken. Dank u wel. Dus het Groningen Museum vandaag geopend. En afwachten of dat morgen nog zo is. De verwachting is dat het water flink zal gaan stijgen. Nou ja, als dat dus 10, 15 centimeter is, dan staat het tegen de ramen aan. En dan zijpelt het naar binnen. En dan zal het waarschijnlijk hier ontruimd moeten worden. Maar dat horen we eind van de dag. In kamer bij het Groningen Museum. Inderdaad, eind van de dag, want er gaat nog veel water vallen vandaag. Ja, en ik weet niet of u al buiten bent geweest. Uh, wij merkten het vanochtend op de weg. Zware windstoten daar. Uh, automobilisten merken dat ook. Uh, op de fiets, wandelend, een noordwestenstorm. Vrij zwaar. Uh, dat geldt ook voor zee. Soms wordt het weer zelfs voor de meest doorgewinterde vissers te zwaar. Veel vissersschepen zijn teruggekeerd naar de haven. <kijf> of deze week zelfs helemaal niet uitgevaren, constateerde verslaggever Matthijs van de Wiel.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 En, uh, ja, en je, je schep die maakt zulke rare bewegingen... dat uh, je, je vistuigen blijven niet meer goed aan de grond. Je vangt niks meer. Je vangt gewoon niks meer. Ze zijn gevaarlijk en je vangt en, niks meer. En, en, en daar verdraai je wel gasolie voor. En nu ligt u allemaal hier...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 eigenlijk op je vingers natellen kon dat het deze week niks werd. Je kent helemaal niks? Nee, eigenlijk niet. Maar we hebben, we op, je kan door spreekwoord ook van koop een boot en werk je dood. Hè? Nee, die ken ik nog nou, niet bij ja. deze. Nou, op ik schip heb, heb wel wat te doen. Op een schip heb je dus altijd werk. En deze week dan? Nou, een beetje klussen, een beetje onderhoud. En, uh, dat komt dan wel weer mooi uit. Want dat zijn klussen, daar kom je normaal gesproken eigenlijk niet aan toe. En uh, ja, om de zoveel jaren moet je die toch even aanpakken. Nou, dan gebruik je zo'n week voor. 15-jarige jongen in Indonesië die een paar slippers meenam, pikte... Zorg voor veel commotie in het land. Hoort u straks meer over bij de AWB voor de verkeersinformatie. Jolande van der Velden met veel aanrijdingjes. Jolande, komt dat door de storm? Nee, niet, niet gezegd. Niet gezegd. Weet ik ook niet. Uh, op de A15 waren het vijf auto's die tegen elkaar zijn gereden. Of dat met de storm te maken heeft, ik betwijfel het een beetje. Uh, voorlopig is die A15 nog steeds dicht bij uh, Gorkum in de richting van Rotterdam. Uh, vanaf de Avrid Leerdam zo'n 9 kilometer file. Ben je, bent u op weg naar uh, Gorkum, kunt u het beste omrijden via uh, Den Haag. Nee, op verkeer richting Rotterdam-Den Haag... kan het beste omrijden via Utrecht. Ik zeg het bijna weer verkeerd. <tie> uh, ook een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Dus hanke Nieuwendijk 3 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht. Dat gaat nog een uh, klein kwartiertje duren... Voor de rest wil ik nog even melden dat bij de spoorweeg gaat niet helemaal soepel. Ze hebben op een gegeven moment blikseminslag gehad. Daardoor is een aantal treinen lopen behoorlijk ontregeld. Vertragingen tot een uur tussen Amsterdam en Lelystad, tussen Marsen en Utrecht... tussen Utrecht en Almere, tussen Utrecht en Den Haag en ook tussen Utrecht en Rotterdam. Dat is, veel, uh, het is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een hele lijst met vertragingen bij het spoor en dan ook nog in uh, vieze treinen. Misschien maar even bellen, zo dadelijk. Sinds maandag staken de schoonmakers in een estafette-actie. Vanochtend is er een grote manifestatie in Amsterdam. Maar de eerste stakingsbrekers zijn gesignaleerd. En dat vinden de vakbonden nooit fijn. Aan de lijn Ron Meijer van FNW Bondgenoten, actieleider ook van de schoonmakers. Meneer Meijer, goedemorgen weer. Goedemorgen. De staking zou zijn uh, van de schoonmakers zou zijn gebroken door werkwilligen uh, op station Eindhoven. Kunt u vertellen wat daar gebeurd is? Wat uw lezing is? Ja, wij zijn al door, uh, daardoor op, uh, daarop door journalisten gewezen. We zijn het gaan checken. Dat wil zeggen, schoonmakers die daar werken, zijn het gaan controleren. En dat klopt. Er zijn uh, de, de mensen die daar doorgaans werken, uh, iedere dag, uh, die staken. En er zijn mensen van andere plekken ingevlogen om het werk te doen. En dat uh, is typerend voor het... Uh, Onzichtbaar maken van, van de schoonmakers. Het lijkt erop dat schoonmakers net zo gemakkelijk worden vervangen als uh, bij wijze van spreken je uh, Maar uh, heeft u er bewijzen van dat dat massaal gebeurt? Of is het, gaat het om een enkele, een enkele schoonmaker die wordt ingevlogen? Nou, tot dusver uh, alleen gelukkig station Eindhoven. Ik moet ook wel zeggen dat als het bijvoorbeeld gaat om treinen en f dat die zich tot dusver keurig houden aan uh, uh, zoals het moet. Dat was in het verleden anders, maar in dit geval NS-Poort, die wijst het ook elke verantwoordelijkheid van de hand. En dan zijn er ook zelfs één, twee of drie stakensprekers, wat mij betreft echt te veel. Hm. Ik kan me wel voorstellen dat als er situaties ontstaan met ongedierte, dat men toch besluit dat schoon te maken. Ja, maar daar kunnen ze altijd met, met ons over overleggen, dat hebben we in het verleden ook gedaan. Uh, alleen, ja, het stakingsrecht is ook een recht. En uh, kijk, als, als de, de opdrachtgevers en de schoonmaakbedrijven... als die een schoonmaker willen die twintig toiletten in een, in een half uur schoonmaakt... en die nooit kritisch is en die nooit ziek wordt... dan moeten ze een robot inhuren, maar geen mensen. En dit zijn mensen en die komen niet zo heel erg vaak in actie En Dat hebben ze in de afgelopen twintig, dertig jaar niet zo heel erg vaak gedaan. In de afgelopen twee jaar iets meer. En dat doen ze niet zomaar, dat doen ze voor normale dingen. En dat hoort gerespecteerd te worden. Hmm. Ja, aan de andere kant, misschien moeten we constateren... dat niet alle schoonmakers het er met u eens zijn... Nou ja, dat, uh, dat is ook zo en dat hebben wij ook nooit ontkend. En het is een sector die nog relatief ongeorganiseerd is. Maar die wel tegen de trend in steeds groter wordt uh, als, als, als vakbond en als mensen die meedoen. En uh, toch maar een herinnering dat wij een jaar of drie, vier geleden, dat er nog geen vijftig mensen waren die meedoen. En dat er inmiddels ruim 2000 zijn van alle kleuren en alle leeftijden. Ja. En die 2000 gaan naar Amsterdam vandaag. Wat gaat daar gebeuren? Wij gaan eerst in een manifestatie in de Amstelborgzaal bij elkaar komen om elf uur. En vervolgens vanaf een uur of één in een grote mars van respect... door de stad trekken op weg naar een van die grote opdrachtgevers... die, zich, die voortdurend voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Hm. En dat is dan voorlopig hoogtepunt van de actieweek. En, en hoe gaat het dan volgende week verder? Ja, wij houden van verrassingen. Schoonmakers zijn mensen die inmiddels weten met verrassingen om te gaan... en ze ook uit te delen, zal ik maar zeggen. En het kan zijn dat wij doorstaken. We hebben een verleden laten zien dat we vastberaden zijn. Dat kan ook zijn dat we juist een keer een dag weer aan het werk gaan om te kijken of er inderdaad op andere plekken nog staartig te zijn. Het kan zelfs zijn dat we ergens op een plek met heel veel schoonmakers laten zien wat er kan als je normaal betaalt voor schoonmaken en hoe schoon het dan kan worden. Wij houden echt van verrassing. En wordt er nog gepraat met de, met de brancheorganisatie? Nou, tot dus zeggen niet. Uh, ze mogen elk, elk moment van de dag bellen. Uh, en uh, er zijn goede verhoudingen, dus daar ligt het allemaal niet aan. Alleen ik denk wel ook dat de schoonmaakbedrijven de ruimte moeten krijgen van de grote opdrachtgevers van Philips tot de ING en van de ministerie tot de Belastingdienst. En ik denk dat ze daar ook op zitten te wachten dat die grote opdrachtgevers hen de ruimte te bieden om normaal met hun mensen om te kunnen gaan. Ron Meijer van FNV Bondgenoten over de schoonmaakacties. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is acht minuten voor negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De slipperdief, 15 jaar, houdt de gemoederen in Indonesië flink bezig. De jongen stal een paar plastic slippertjes, vermoedelijk van een politieagent. Hij werd opgepakt en door een agent in elkaar geslagen. De verontwaardiging onder veel Indonesiërs hierover is groot. Correspondent Michel Maas in Jakarta vertelt hoe het verhaal van de jongen op Sulawesi begon.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 En uh, dat is wat er is gebeurd tot nu toe. Maar wa waarom ja. houdt dit ene geval de van de slipperdief de gemoederen zo bezig?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 Michel Maas vanuit Indonesië. De jongen is inmiddels veroordeeld voor het diefstel, maar mocht wel terug naar huis. van justitie is daartegen in beroep gegaan. En als hij zijn zin krijgt... dan kan die jongen alsnog voor vijf jaar de cel ingaan. Wij gaan nog eventjes terug naar Tolbert, naar Karin Albert. Karin, heb jij uh, inmiddels ook wat buurtbewoners kunnen spreken? Ja, ik sta hier naast een mevrouw met haar dochter... En die kreeg vanochtend volgens mij een schrik. Dat moet een brief rond zijn met oog op instructies van wat er zou moeten gebeuren. Weet ik niet. Weet je niet. Die nee, maar ik ben, ik ben vanaf vanmorgen vijf uur in touw. Ja. En ik moet eerst mijn beesten weg hebben met een ja. rommelbord. Ja. Dus, uh... Jij weet ook van niks. Nou, dan loop ik even naar die bus. Oké, okay. hey, sterkte. U kreeg mevrouw vanochtend volgens mij. U kreeg, okay. u kreeg vanochtend de schrik van uw leven toen u ja. wakker werd. Wat gebeurt er? Nou, ik uh, werd wakker en uh, uh, toen we op bed gegaan zijn, hadden we al zoiets van, nou ja, met dus wakker afgelopen is. Dus vanmorgen gelijk de radio en uh, of de televisie aangedaan. Ik kwam in één keer een het bord tevoorschijn. En uh, nou, uiteindelijk uh, de tolbe de pet de kans heeft om uh, over te lopen. En dat is bij mij. Achter het huis. achter het huis. En uh, evacuatie werd benoemd. En daartoe uh, nou, werd het toch heel erg spannend. Dus toen zei ik tegen mijn man, ik ga nou ja, in ieder geval even in de joggingpark... waar die kant op, om te kijken van wat is, uh, ja, wat is allemaal van waar. En toen zag ik gelijk allemaal auto's hier staan en bussen en nou, noem maar op. En nu bent u op zoek naar iemand die eindelijk wat meer weet... over wat u als gewone omwonende moet doen. Of u wel of niet moet evacueren. Nou, ik loop al een, eindje, een tijdje met deze mevrouw mee op. En we zijn al drie keer op en neer gestuurd. Van de ene naar de andere officiële woordvoerder. Volgens mij gaan we gewoon onder het lint door. zoals kijken of we dan uh, brutaal weg... Iemand van de brandweer te pakken. Oeps, nu blijf ik even met mijn zender steken. Toch onhandig die linten. Rood en wit. Moet je misschien ook niet op doorgaan. Maar eens even kijken. We ja, hebben mij verteld dat er een brief in omloop zou zijn voor omwonenden. Met oog op uh, eventuele uh, instructies. Ik ga even vragen binnen, weet ik niet. Oké, okay, dan nou wachten we ja. even. Vooralsnog uh, is niet bekend waar die brief is. En wat die mevrouw nu moet doen. Wel of niet evacueren. Uh, maar maakt u zich zorgen? Ja, ik maak me wel een beetje zorgen. Ja, dat... Hoe laag woont u? Heeft u enig idee of het water zo hoog komt als uh, uw voordeur? Ik denk dat, ik, dat wij op dezelfde hoogte als, als deze boer, zeg maar, uh, als Jannes wonen. Dus ja, en als hier een halve meter komt, wat beweerd wordt. dan denk ik dat hij ook bij ons naartoe komt. En dat zal geen halve meter zijn. Maar uh, het zal maar zo natte voeten de vloer en vloeren. nou ja, doe maar.